Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Truivenmix, rood en wit, zonder pit, pak van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer, vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus op vrijdag. Dat wordt een fruitig weekend. Langs de lijn, met Henry Schut. Goedenavond. Rusland rules in deze langs de lijn. Guus Hiddink gaat dan toch naar de Russische club in handen van een miljardair. De club Anzhi. Hij gaat daarna verluidt 10 miljoen euro per jaar verdienen. Maar Hiddink ontkent dat hij voor het grote geld gekozen heeft. If I'm on my age still concerning about money, I'm uh, I'm not the youngest anymore, but I'm hopefully energetic. When I'm alleen just about money, then then is er iets my in my mind. En er is meer aandacht voor voetbal. heerenveen Nak eindigde in 1-0. Dat hoorde u vanavond op radio 1. Zometeen meer door Frank Wilaard. Op het ABN Amro toernooi zijn de meeste halve finalisten bekend. Berdig en Del Potro plaatsen zich vanmiddag. Federer kwam daar vanavond bij. En op dit moment wordt er nog gespeeld tussen de Rus Davidenko en de Fransman Gasquet, Mark Brasser. Ja, er zijn zes games gespeeld, Henry. Het is een, een, een lange partij, lange games, veel lange rallies. Maar goed, dat zijn twee, twee baseliners die niet allebei een geweldige service hebben. Dus uh, daar niet echt op kunnen leunen. Dus ja, dan krijg je ook lange rallies. Half uur gespeeld en pas zes games gespeeld. 4-2 in het voordeel van Gasquet, die Davidenko zojuist uh, in de zesde game heeft gebroken. En dus op die 4-2 voorsprong is gekomen. Aantrekkelijk duel dat wel, ondanks dat het, dat het lange rallies zijn en twee baseliners zijn. Het is, uh, het is goed tennis, goed uh, ja, tennis van hoog niveau. 4-2 dus in het voordeel van Richard Kaskin. We blik in deze uitzending ook vooruit op het WK Allround schaatsen morgen en overmorgen in Rusland, in Moskou. Met een Sven Kramer waarvan we moeilijk kunnen inschatten hoe goed hij is. Over het algemeen uh, gaat het hartstikke goed. Maar het is nog, het is niet echt stabiel. En wat vindt autocoureur Guido van der Garde ervan? Dat niet hij, maar, u raadt het al, een Rus het Formule 1 stoeltje van Jano Trulli bij Caterham krijgt. Tot 11 uur, aflevering 9944 van Langs de Lijn. Heerenveen tegen Nak in de Eredivisie. De vrijdagavondwedstrijd werd 1-0. U heeft dat de hele avond kunnen beluisteren op Radio 1. Frank Wielaert, goedenavond. Goedenavond, Henry. Heerenveen staat weliswaar met één wedstrijd mee. Nu op slechts twee punten nogmaals van de koplopers: PSV en AZ. Heb jij vanavond een ploeg gezien die speelt als een kampioenskandidaat? Nee, maar dat hoeft niet als je zo dicht bij de eerste twee staat en je daar wel in de buurt kan blijven. Afhankelijk van de resultaten van die twee koplopers natuurlijk en de rest van het weekend. Ik heb wel een ploeg gezien die overtuigd was van het feit dat ze vanavond gingen winnen. Een beetje te misschien wel en daardoor werd het ook maar 1-0. Die stand stond al na 34 minuten op. Op het scorebord. Dankzij uh, die Diezelfde aanval dwars door het midden opbouwde. Dubbele 1-2 en uiteindelijk die bal uh, uh, ook nog binnenwerkte. En uh, ja, hij was op dat moment met afstand de beste man van het veld. Uiteindelijk werd dat Ten Rauwelaar. die uh, de nodige kansen omzeep hield voor Herenveen. Uh, ik heb uh, geteld: Goudenleeuw, 200% kansen. Narsing, Dost, Judicic. Allemaal 200% kansen. Dat had hier dus echt 4-5-0 kunnen zijn. En dat terwijl Nak hier naartoe was gekomen. met de intentie om te gaan aanvallen. Nou, ik weet niet wanneer dat gaat beginnen. Maar dat heb ik vanavond echt helemaal. Normaal niet gezien. Misschien morgen als ze naar de carnaval gaan met z'n allen... dat ze gaan aanvallen op de meters bier. Maar dan zijn ze toch echt een dagje, een dagje te laat. Nak. stelde ernstig teleur in deze wedstrijd. Heeft zich veel te weinig kunnen laten zien. Daar zal John Karel ook zeker niet tevreden mee zijn. En Ron Jans zal denken van ja, we waren er niet helemaal bij met z'n allen. Een beetje slordig, een beetje te gemakkelijk gedacht. Want dit willen we toch wel. En uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk ook alleen. Werd het slechts 1-0. Dat is eigenlijk het enige minpuntje. Maar wie maalt erom bij Heerenveen? Want Heerenveen nog even... De cijfers op een rij staat nu derde in de Eredivisie. Blijft derde, maar staat nu op 43 punten uit 22 gespeeld. Twee puntjes dus maar achter PSV en AZ. Die allebei dit weekend nog in actie komen. NAC, het staat in de gevarenzone op plaats 15. Met 22 punten uit 22 wedstrijden. Frank je dankjewel. Zijn naam werd geregeld in verband gebracht met Chelsea. Een terugkeer naar PSV, dat horen we steeds vaker. Maar Guus Hiddink keert niet terug naar het vertrouwde Brabant. Gaat ook niet naar Engeland. Hij verkiest een ander bekend terrein, namelijk Rusland, de club. En dan moet je me meteen maar even helpen, Jack van Gelder, Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Anji, zover kwam ik nog. En daarachteraan? Ja, Angie, ja, zover kwam ik ook ongeveer, hoor. <laughs> uh, uh, ja, dat is die club waar ontzettend veel uh, geld uh, omgaat. En uh, waar ETO uh, 20 miljoen per jaar verdient. Ja, dat zet natuurlijk uh, altijd weer je wenkbrauwen op slot, ongeveer in de hoogste stand. Maar uh, ik weet dat Guus er al een tijdje mee bezig is geweest. Of ik moet eigenlijk zeggen, ze zijn al een tijd met Guus bezig geweest. Ja. En, het ging al een keer uh, niet door, hè? Ja, erg niet door, ergens vorige maand. Ja, en toen kwam er een andere coach. En die uh, heeft daar überhaupt uh, nooit één wedstrijd gecoacht. Althans, geen wedstrijd in competitieverband. Het is zo'n club. Zo'n club. Ja, zo'n club. Het is overigens wel een opmerkelijke man. Ik heb vandaag contact gehad met Guus en die zei van uh, die oligarch uh, Kerimov, zoals hij heet. Dat is wel een hele bijzondere man, want Guus wordt niet alleen uh, de trainer, de, de, de, de, zeg maar, uh, de Ferguson van deze club, want hij heeft dus twee Nederlandse assistenten meegenomen, straks meer. maar hij zegt, uh, ik ben dus ook vicevoorzitter geworden. En deze oligarch Kerimov, die heeft uh, in ieder geval één ding wat, ik, wat me heel erg aanspreekt. Die wil op een heel klein gebied... Uh, drie opmerkelijk gebouwen naast elkaar zetten. Hij wil een uh, orthodox christelijke kerk... naast de moskee en naast de synagoge zetten. Hij wil gewoon dat, uh, laat ik zeggen... de geloven op een normale manier... naast elkaar, letterlijk naast elkaar kunnen leven. En daarnaast heeft hij dan ook nog, uh, en dat was toch eigenlijk wel een eis ook van Guus... Uh, een grote voetbalacademie gaat hij opzetten. En daar zal Arno Pijpers, die daar al een tijdje zit, uh, nog nader bij betrokken worden. Ja, want dus er in, gaat wel wat gebeuren. In eerste instantie was dat toch waar het officieel in januari vorige maand dus op misliep. De jeugdopleiding. Maar is dat ja. dan dus nu voldoende gedekt? Of heeft hij gewoon dat, meer geld gebouwd Dat gaat getregen? helemaal gebeuren. Want uh, Guus heeft gezegd uh, van... ja, ik vind het wel leuk. En natuurlijk, hij gaat heel veel, heel veel geld verdienen... Um, om daar actief te zijn. Maar ik wil ook wat met de jeugd doen. Dat heeft hij natuurlijk ook gedaan toen hij bij de Russische voetbalbond zat. En dat is iets waar je ook uh, op termijn mee kan scoren... waardoor uh, zeg maar de erfenis van Hiddink eventueel boven Rusland en in dit geval boven die club blijft hangen. Ja, hij neemt Zelko Petrovic en Ton du Chatignier mee als assistenten. Ja. Heb je daar nog iets van vernomen vandaag? Voor ja, twee heren? ja, dat is heel opmerkelijk. Want uh, ik werd vanochtend gebeld door onze directeur Bert Schabbing, want ik werd een paar dagen uh, een beetje ziek thuis, dus ik ben een beetje aan het lezen. En ik werd vanochtend eigenlijk zo'n beetje gewekt door Bert Schabbing en die zei, ja, uh, uh, Hiddink die gaat uh, naar ANSI toe en die neemt uh, Tondu du Satinier, uh, mee. Uh, Tondu du Satinier is wel opmerkelijk, die heb ik in de tijd toen ik in de technische commissie zat bij mijn voetbalclubje AFC en gecontracteerd. Hij was van trainer bij Argon. Uh, bij AFC had men zoiets van... moet dat zo'n Utrechter uh, naar AFC? Nou, dat klikte heel erg goed. En vervolgens heb ik natuurlijk heel nadrukkelijk contact met hem gehouden. Ook toen hij stappen maakte via Kozakkenboys, AFC, Spakenburg... En uiteindelijk uh, bij Utrecht terechtkwam. En die kreeg ik vanochtend aan de telefoon. En ik begon meteen te giegelen. Ik zeg, waar ben je? Hij huh. zegt, ja, ik kan, ik kan niet tegen je liegen. Ik sta op Schiphol. En uh, vervolgens, uh, na twee woorden, ging Petrovic er dwars doorheen. <laughs> dus uh, ja, uh, ja, toen dacht ik, Koki en Peppi staan klaar. En die stonden dus klaar op Schiphol om om tien over half twaalf richting uh, Istanbul te vertrekken En vandaar naar Antalya om uit daar, daar vandaan weer door te gaan naar Belek. Want daar hebben de heren een trainingskamp. En daar zouden ze ook eigenlijk pas uh, gaan voornemen... wat nou precies hun rol zou worden in verhouding tot, tot Guus Hiddink. Dus best opmerkelijk, want ik zie die combinatie ook. Tony Satine en Guus Hiddink, hoe hebben die elkaar ooit ontmoet? Ja, daar heb ik de ja. tijd niet voor gehad om ja. dat te, te checken. Dus, dus, dus ook geen idee, hoe, dus, nee, zo, dit hele nee, driemanschap? Nee. maar wel heel leuk, weet je. Uh, Tom, die daar dus wegging bij Utrecht, uh, en iedereen had zoiets, ik in Kluis, van ja, waar gaat hij terechtkomen? Gaat hij weer een naar het amateurvoetbal? Of is het een man voor, noem maar wat, de graafschap? Van mouwen opstopen en niet lullen. Maar ja, die gaat dus naar, naar, naar Dagestan, wat het volgens mij is. Uh, de, de, de, ploeg traint, de ploeg traint overigens altijd in Moskou en gaat alleen voor de wedstrijd, dan vliegt men uh, daar helemaal naartoe. Want men is daar niet. Het is daar wel onveilig. Dus het is... Ja, een belachelijk avontuur maar wel heel leuk. Ik, het maakt me wel een beetje jaloers ik zou eigenlijk ook wel een keer zo'n avontuur van dichtbij willen meemaken. Het lijkt me wel heel maf. Laten we het hebben over het geld dan, want dat is wel de reactie die iedereen als eerste heeft als je hoort dat Hiddink en dus ook die andere twee mannen naar Rusland gaan. Hiddink ontkent dat zelf en in een reactie doet hij dat aan de internationale pers dat het is om het geld. In het Engels gezegd: I'm on my age still concerning about money. I'm, uh, I'm not the youngest anymore but I'm hopefully energetic.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 ja, het was wel goed verstaanbaar, denk ik. Hij zegt, doe het ja, niet ja, voor ja. het geld. Herink uh, had al flink wat aanbiedingen op zak, van Mexico tot China. Dit sprong er voor hem uit, zegt hij dan. Hij heeft goede herinneringen ook aan zijn tijd uh, als bondscoach in Rusland. Uh, geloof jij dat? Mijn eerste reactie was, uh, nog even los van dat geld hoor... maar uh, Herink is een man van de wereld, is overal geweest, is ook in Rusland geweest. Is zo'n man die dan nog wel een heel nieuw avontuur aan wil gaan? En nu gaat hij eigenlijk naar een oud-avontuur deel 2. Ja, maar wel weer een ander verhaal. Hij zat daar eerst bij de Russische voetbalbond. Wat uh, natuurlijk toch een logger orgaan is. Waar veel meer mensen meepraten over de beslissingen die je neemt. Uh, dit, dit zijn veel kortere lijnen. Hij gaat dus ook daadwerkelijk in het bestuur zitten. Hij kent daarin tegen Moskou. Hij heeft daar in een uh, hotel een, een geweldig soort penthouse gehad. Hij heeft dat daar heel goed naar zijn zin gehad. En in principe uh, is hij nu weer trainer, hoe gek het ook klinkt, van een club uit Moskou. Waar dan niet dat hij in thuis te strijden op een afstandje speelt. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen wat ik ook wel mooi vind. Dat hij, en hij is natuurlijk buitengewoon slim. Dat hij zegt uh, dat hij het niet meer voor het geld hoeft te doen en dat hij dat een geweldige uitdaging vindt. Dat klopt. Maar het is natuurlijk wel lekker als je naar, en dat fluistert men een beetje, uh, als je naar een bedrag van 10 miljoen aan het eind van het jaar op je rekening kijkt, dat, ja. dat praat wel lekker. Maar het is. Het, het, ik, ik geloof ook wel dat hij niet meer uh, geen dingen doet die hij niet leuk meer vindt. En natuurlijk, uh, zo'n hoop geld speelt mee. Maar. Uh, hij, hij, hij doet geen dingen meer voor, die hij gewoon niet leuk vindt. Nee, N8, en Het is een uitdaging. Ja, en Ach, hij verdient maar de helft van hè. He, dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja, die, die, die zal hem zo nu naar een voortje geven. Als <gülpassen> ja, er een wedstrijd wordt gewonnen, zet je hier trainen, heb je weer een, een nieuwe auto. Ja, nou dat is waar we die club dan van kennen, hè? Van, die, van die megatransfer van Eto'o die niemand begreep totdat we de zak geld uh, zagen. Ja. Roberto Carlos speelt daar, Barak Boussoufa. Uh, weet jij verder iets van die club? Nou, nee, Het maffe is dat uh, Roberto Carlos die, uh, die was een tijd geleden jarig... en die had een, een, een bijzondere verjaardag... en die kreeg van de eigenaar <laughs> een bentley -kado. Ja, het is, het is de decadentie ten top. De mensen hebben onvoorstelbaar veel geld verdiend in een hele korte tijd... en vinden voetbal leuk, uh, krijgen daar aanzien door... en uh, ja, vinden dat gewoon een leuk speeltje. En uh, dat zie je nu in China... Uh, waarin natuurlijk ook een aantal mensen zijn neergestreken. Bijvoorbeeld uh, recent nog Henk ten Katen. India gaat nog komen. Uh, dus dat zijn allerlei landen waar opeens gekke dingen gebeuren. En zelfs Brazilië, uh, ja, uh, een van de grootst groeiende economieën de laatste jaren. Ook daar gaat men gekke dingen beleven. Uh, daar waar vroeger iedereen uit Brazilië wegvlucht om zo snel mogelijk naar Europa te gaan, worden daar opeens ook grote bedragen betaald. De, de gekte is in de wereld geslagen in een aantal, uh, in een aantal landen. En ja, de, af, de, de achterstand die, die wij hier in, in West-Europa krijgen, en met name in Nederland, wordt natuurlijk steeds en steeds groter. Ja. Maar het is wel leuk om te zien aan de ene kant. Aan de andere kant is het bijna misselijkmakend, want uh, geld heeft geen waarde. En uh, ik las laatst ook weer een artikel van iemand, die, uh, van, van Edis Smorarek, die in Qatar had gevoetbald. En die op een gegeven moment zei, ja, ik wil toch wel weer voor het Poolse nationale elftal in, in vragen komen, dus ik wil hier wel weg. Uh, uh, uh, ja, koop mijn contract af en ik ben weg en jullie hebben handen vrij voor een andere buitenlander. En de Katarissen uh, kata zeiden onmiddellijk van... alsjeblieft, hier heb je geld en uh, netjes geregeld. Dus ja, het, het, het maakt niet uit. Geld, nee, iedereen, geld is nooit zo. -so. En iedereen is te koop. Tot slot, Jack. Hoe komt dit nieuws aan in Eindhoven, denk je? Nou, daar is het niet gerekend op, Guus. Nee. Uh, dat, dat, dat geloof ik niet, want dan had hij het al eerder kenbaar gemaakt. Uh, dan had hij, denk ik, ook uh, veel eerder voor Rutte gaan staan... Uh, want uh, hij, hij is toch absoluut een, een fan van Rutte. Uh, dan had Cocu uh, misschien ook uh, dichter bij het uh, A-team ge gekomen. Nee, ik geloof niet dat dat een vraagje is. Omdat Marcel Prans daar natuurlijk uh, aan, de, aan de technische touwtjes trekt op langere ja. termijn. Dus ja. het, ik, ik zag je ding daar ook niet meer op de bank zitten. Nee. En het kan altijd nog. Over anderhalf jaar is hij daar weer klaar. Hè? Ja, hij kan het stadion kopen dan. <laughs> ja, precies. Teg van Gelder, dankjewel. Stories met Evangelina. Ik heb zomaar het idee dat Richard Kreitschek zijn zegeningen aan het tellen is... Want hij zal toch in de piepzak hebben gezeten of zijn uh, grote spelers ver zouden komen op het ABN Amro tennis toernooi. En zie daar de nummers 1, 2 en 3 van de plaatsingslijst hebben zich geplaatst voor het finale weekend voor de halve finales van morgen. Uh, Mark Brasser, eerst even de actualiteit van nu want de vierde halve finalist moet nog bekend worden. Casquet tegen Davy Denko. Beslissende fase, hè? eerste set. En ja, dat zou zomaar eens de nummer 5 van de plaatsingslijst kunnen worden die daar dan bij komt. En dat is Richard Casquet. Hij leidt in de eerste set met 5-3. Hij heeft nu wel een, een breakpoint tegen. Hij kan weer Eerste set uitserveren, maar een, een breakpoint voor Nikolai Davidenko. Ja, het, het, het is een prachtige wedstrijd. Het mooie is af en toe om te zien dat Davidenko, of nee, Gasquet moet ik zeggen, tempo maakt. En, en, en Davidenko die countert dan, hè, die, die kan dan nog meer snelheid maken. En dan als die bal dan op die backhand van die Gasquet komt, dan staat hij daar toch af en toe mee te hameren, werkelijk waar. Het is onwaarschijnlijk. Hij legt ze net zo makkelijk snoeihard cross als langs de lijn. Het is, het, dat hij een van de beste backhands in het circuit heeft, terwijl hij nu een dubbele fout slaat en dus de break. En dus 5-4 wordt het. Gasquet nog wel een voorsprong, maar hij had het gewoon uit moeten serveren. Ja, hij heeft een van de beste bekkens in het circuit en dat laat hij af en toe zien en dat is dat is fantastisch. Dat is genieten voor het publiek. Davidenko is ook een goede doen dat hebben we van eerder deze week al gezien en het is een mooie partij. Dus maar goed, 5-4 breekt dus voor Gasken nu tegen breekt in het voordeel van Davidenko en de wedstrijd en de eerste set uh, nog helemaal open. En de winnaar van deze wedstrijd zal de tegenstander zijn van Roger Federer morgen in de halve finale. Federer die zich net plaatste door een overwinning op Jarko Nieminen, man die afgelopen weekend nog geblesseerd was en die het Federer dus zeg ik dan opvallend moeilijk maakte. Hè? Ja, inderdaad. Ik, ik, ja, ik, ik had net wat dis nou, niet zozeer discussie in de, in, de, in de persruimte. Maar ik vroeg wel: zou Federer dit met opzet hebben gedaan? Met opzet de partijen misschien wat langer hebben gemaakt? Wat meer games hebben gespeeld? En waarom je denk je, denk je dat, dat? Nou ja, omdat hij natuurlijk toch gisteren niet gespeeld heeft. Hij heeft uh, gisteren uh, tegen Igor Seisling een paar punten gespeeld. Uh, en, uh, toch een beetje zijn ritme gebroken. En je ziet toch in zo'n tiebreak, zeker in, in, in, in de tweede set, als Federer dan gas geeft. En ook in de eerste set zie je als hij die gas geeft, dan wint hij toch gewoon heel makkelijk en hij pakt die tiebreak ook met 7-2. Dan doet hij gewoon de dingen die hij moet doen. Dan, dan, dan neemt hij iets meer marsje met zijn voren, met zijn ballen over het net. Uh, dan, dan houdt hij ja, dan, dan, dan maakt hij het allemaal wat simpeler en makkelijker voor zichzelf. Doet hij de dingen die hij moet doen die hij goed kan en ja, en. Hij heeft natuurlijk heel veel games gespeeld nu. En ik denk dat hij daar wel blij mee is. Het is, uh, het, het is goed voor hem dat hij, dat hij zoveel games heeft gespeeld. En om um, toch een beetje in het, in het toernooi te blijven, zeg maar. Heb jij deze week al van Vedere gezien waar al die mensen voor naar Rotterdam zijn gekomen? Uh, uh, sporadisch. Nog niet, nog niet. Uh, hij, hoeft, hij heeft zijn beste spel ook nog niet uh, hoeven laten zien. Tuurlijk bij Vlaag is het, is, het, is het briljant en is het heel mooi wat hij doet. Maar uh, in de eerste set ook bijvoorbeeld in deze partij tegen Jarko Niemine. Zijn backhand is nog goed en heel solide. En, en, en mooi met spinnen en dan weer met slice. Maar hij maakt vooral heel veel fouten met zijn voorhand. En, en, dat is toch, en daardoor ja, het is het nog niet de topvedere. Als je bijvoorbeeld kijkt naar als je zegt wie is misschien op dit moment wel het beste in vorm... dan zou dat Berdig wel eens kunnen zijn. Berdig maakt echt heel veel indruk. Speelt uh, heel erg goed. Won makkelijk van Andreas Seppi. 6-3 en 6-4 vanmiddag. Baantje lijkt ook echt gemaakt voor, voor, voor Thomas Berdig. Die houdt wel van, van, van, van dit soort banen. Dat geldt natuurlijk ook ja. wel voor Vedere. Maar hij kan hier echt heel goed op uit, uit de voeten. En ja, morgen Berdig... Tegen Del Potro. Het, ja, het wordt een hele lastige opgave voor Del Potro volgens mij. Bedding speelt ontzettend goed. Nou, de naam Del Potro genoemd. Ja, die had niet echt tegenstand vandaag hij Speelde tegen tegen Viktor Troitsky was een middagpartij. Troitsky die gisteravond nog laat op de baan stond tegen Jesse Huta-Gallup. Ja, na nachtwerk. Twaalf, hè, zo eh, beetje. Ja, een nachtwerk inderdaad na twaalfen van de baan afkwam. Nou ja, dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Dan moet je je cooling down nog doen. Dan moet je nog eten. Ik weet niet, misschien moest hij ook nog wel naar de dopingcontrole. Dus ja, voordat je dan in bed ligt, is het is het het uh, diep in de Rotterdamse nacht. En toen moest hij vanmiddag al weer spelen tegen Del Potro. Ik moet wel zeggen dat Del Potro wel beter is gaan spelen gedurende het toernooi. Ik vond hem gisteren niet zo heel erg sterk. Maar vandaag af en toe op haar mokerslagen met die voorhand weer. Die backhand van hem is, is, is nog beter. Die is, is veel meer solide. Maar als die voorhand af en toe doorkwam was het, was het een genot om naar te kijken. Ja, Hij sloeg Trojtski er werkelijk vanaf 6-0 en 6-1. Ja, Dat zijn eigenlijk geen cijfers. Die horen bij een kwartfinale van een ATP 500 toernooi. En ook niet bij een speler als Trojtski. Want die staat toch gewoon in de top 30, top 25 zelfs van de wereld. Maar Del Potro won het heel erg makkelijk. Eén dingetje. Wel, wat me, ja, hij baarde hem niet zo heel veel zorgen, maar ja, het weer, weer een bloedneus. Dat zagen we gisteren ook al ja. in zijn partij. En er moest behandeld worden op de baan. Dat deed hij gisteren ook een blessurebehandeling. De dokter erbij, Dan nou, gaat er wat jodium in, wat watjes. En ja, hij zegt, zij zelf, nou, het is niks verontrustends en het zal me morgen wel weer gebeuren in mijn halve finale. Dus hm. hij was er vrij lakoniek onder, maar ja, ik weet niet, misschien dat het door omstandigheden komt, droge lucht of ik weet niet hoe het is. Zeiden verder op de baan ook niks van. Hij zei van ja, ik heb een grote neus. Misschien is de neus wel te groot voor mijn gezicht. Zo met zo'n grapje probeerde ze zich eraf te maken. En uh, dat was, uh, dat was uh, mooi om te horen. Maar uh, fysiek dus een klein kleine probleempjes maar niet heel erg. Ondertussen is die eerste set nog steeds bezig, hè? Ja, die is nog steeds bezig. David Denko aan service uh, 30-15 in het voordeel van, uh, van de Rus. En, en het zijn, wat ik zei, het zijn lange rallies 51 minuten gespeeld. En de eerste set is nog altijd uh, niet gedaan. Mooi partij, hoog niveau, al eerder gezegd. Het is, uh, het is een, echte, een kwartfinale, een echte gevecht. Uh, ja, tegenstander van Roger Federer. Morgen is dus uh, nog niet bekend. Mark Brasser we hoor je later in deze uitzending terug. Ajax lijkt zich na de 2-0 thuisnederlaag tegen Manchester United... gisteravond helemaal op de competitie te kunnen richten. Hoewel de cijfers nog wel meevielen, ontdekte Ajax nog maar eens... dat het gat met de Europese top levensgroot is. Op de persconferentie richting de wedstrijd tegen NEC van komende zondag... bleek dat Ajax-trainer Frank de Boer er niet veel vertrouwen in heeft... dat de club de aansluiting met de grote jongens nog snel zal hervinden. Een realistische, maar toch ook opvallende conclusie. De bijdrage is van verslaggever Ragnar Niemeyer.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 Ja, in Barcelona of Manchester doet het met 40 miljoen euro... dan dat gat opvullen met een, een fantastische aanvaller of een verdediger. Ja, dat kunnen wij niet. Dat is geen fijne conclusie voor de aanhang van Ajax. En als het ooit weer lukt om aan te schurken tegen de Europese top... is dat eerder een kwestie van toeval dan van echt beleid, zo lijkt het. Kan een, met, ook met een lichting, een bepaalde lichting kan je ook een keer geluk hebben... dat je opeens zeven goede spelers eraan komt... dat je net... Het, ja, die, die goede mix hebt om uh, in Europa te verrassen. De Ajax-illusie is ten einde wat betreft deze avond. Na 85 minuten is het Hernandez die de goal maakt. Wat een perfecte... De woorden van Frank de Boer staan haaks op die van Ajax-technische roerganger Johan Cruijff. Die beweert al bijna anderhalf jaar dat de Amsterdammers door de focus... helemaal op de jeugdopleiding te leggen weer boven Jan zullen komen. Het technisch hart onder leiding van Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Frank de Boer... gaat daarvoor zorgen, zegt Cruijff steeds. Het zijn mensen die dus kwaliteit hebben om Ajax, in dit geval waar het om gaat... weer daar terug kunnen brengen, daar waar ze moeten staan. Of via ons zouden moeten staan. Dat wil zeggen, in de top van Europa. Frank de Boer sluit het niet uit. Maar wie naar hem luistert, hoort toch de twijfel doorklinken. Nee, maar ik geloof wel zeg maar, dat wij in ieder geval uh, een, het niveau op kunnen krikken... Zeg maar, van 20 tot zeg maar, 17, 20-jarige uh, jongens. En of dat uiteindelijk dan genoeg is, ja, dat weet ik niet. Omdat het, het zijn natuurlijk nog dan eigenlijk nog wel jongetjes. En normaal gesproken op 26-jarige leeftijd ga je pas uh, echt op je ervaring uh, spelen. Nou. Ik denk dat uh, dat vaak het probleem is, want dat is de laatste tijd ook wel gebleken. En omdat jonge, wij al, zeg maar, uh, of onze spelers al uh, verkocht worden bijna op 22, 23-jarige leeftijd, begin je dan eigenlijk het hele proces weer opnieuw. Is er dan helemaal geen uitweg meer voor Ajax en is de Amsterdamse club voor altijd veroordeeld tot een rol op het tweede Europese plan? Er is nog hoop al dus de boer. De economische tegenwind, die zou wel eens de reddingsboei kunnen blijken te zijn. Ja, laten we hopen, misschien door de, de crisis allemaal een beetje, dat de jongens langer blijven bij, bij een club. En dan, dan heb ik een goede hoop op. Tijd voor een vrolijk einde. Want er werd ook nog even gelachen in de perszaal van Ajax. <lacht> Bij het horen van de overstap van Guus Hiddink naar het Russische Anzhi. De boer denkt dat Hiddink er vooral een hele grote stapel dollars gaat ophalen. Nee ja, uh, het is zijn keuze en uh, ik ga met twee koffers heen. nemen. Lege, <lacht> leger, leger hè? Nou, het is misschien jammer dat hij voor het Nederlands voetbal... Uh... Niet behouden wordt zeg maar. Nou ja, hij heeft daar natuurlijk al genoeg connecties in, in Rusland. Dus vandaar denk ik de keuze. Ajax-trainer Frank de Boer. En die merkte dus op als grap dat Guus waarschijnlijk... met lege koffers naar zijn nieuwe club gaat... om ze daar in Rusland vervolgens te vullen. Het is een drukke tijd voor AZ, wedstrijden voor de Beker. De Eredivisie en de Europa League wisselen elkaar snel af. Zondag wacht het lastige uitduel met FC Utrecht. Maar eerst nog even tevreden terugblikken op gisteravond. De 1-0 overwinning op Anderlecht. Coach Gert-Jan Verbeek mijmert over gemiste kansen. Soms uh, dan sta je op de goede plek. En, uh, en je hebt ook wel eens dat je net te laat bent. Die, die kans die, jo, die, die bijvoorbeeld Charlie net miste. Vlak voor... Charlie Benson? Ja, vlak voor rust. Ja, die bal draait net van hem weg. En hij is net wat uit balans, waardoor die bal uh, net half raakt. Of nou half niet. Nou ja, en daarvoor had, had uh, Roy Baer een hele goede loop als je eerste paal. Maar die werd goed verdedigd. Nou ja, dat, dan zit het net niet mee. Maar ik was wel blij dat, dat Roy bij de eerste paal opdook. Ik was blij dat Charlie in de 16 was, dus daar kun je ook naar kijken. Heeft de ploeg nog voldaan aan je verwachtingen? Ja. ja, we hadden wat afspraken gemaakt, we hadden een idee van voetballen. We wilden graag de baas in eigen huis zijn en dat, dat, dat heeft zich eigenlijk allemaal, uh, zo, het is allemaal zo uitgepakt. En uh, dan kun je daar alleen maar heel tevreden over zijn. En heb je dan ook een beeld van hoe je de staat ten opzichte van Anderlecht, toch de grootmacht in België? Ben je dan minimaal gelijkwaardig? Nou, in, in, in deze wedstrijd waren we beter. Maar dat wil, het gaat over twee wedstrijden. En uh, zij hebben straks toch hoe je bent of keer, het voordeel van de, de thuisspelende ploeg. En dat is uh, altijd anders. Heb je in Nederland toch weer een prettige avond bezorgd? Doet je dat wat? Nou, ik vind wel dat je, je moet de intentie moet hebben om, om de mensen te vermaken. En uh, je het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk uh, de laatste minuut. Hè, de, de blessuretijd in, in, is ingegaan van de eerste helft. Nou, Anderlecht probeert dan toch uh, die tijd uit te spelen. Want die zijn al lang blij dat het MA 1-0 staat. En wij gaan dan nog in die laatste minuut op jacht naar de bal, met alle risico's en Want je kunt inderdaad dan ook zeggen van nou, uh, we bevriezen die wedstrijd en uh, we kijken naar de rust wel weer. En dat resulteert ook wel weer in een kans van ons, Van he. hetzelfde hebben we 2-0 gemaakt. Nou ja, en, en die, die gedrevenheid, dat, uh, dat, dat vind ik mooi, dat, dat zien ook de mensen op de tribune. En die komen van de eerste tot de laatste minuut, hebben ze betaald voor het kaartje. En ik vind ook dat je moet proberen te blijven voetballen om een doelpunt te maken, want daar gaat voetbal om. Prees je nou bijvoorbeeld zondag Utrecht? Onderschatting? Nee, niet vrezen. Nee, dat, dat zit er op dit moment helemaal niet in. Uh, wij, wij barsten op dit moment van, van het vertrouwen. Daar heeft deze wedstrijd ook aan bijgedragen. En uh, uh, ik ga ervan uit dat wij ook weer in staat moeten zijn... om binnen twee dagen ook fysiek weer uh, in, in staat te zijn... en de knop om te draaien en ons uh, te focussen op Utrecht. Het een wedstrijden in 25 dagen. Het is wat. Ja, maar het zijn jonge jongens en ze zijn goed getraind. Dus uh, dat is een mooie uitdaging om daar, uh, om daar goed doorheen te komen. En, uh, daarin is het ook belangrijk dat je op een gegeven moment een goede bank hebt. En ik heb gisteren ook weer jongens kunnen wisselen. Nou, we gaan uh, nu kijken naar, naar zondag toe uh, met welke waarschijnlijftal we uh, die wedstrijd gaan, uh, gaan aanvangen. Geniet je dan wel zo'n dag erna, na zo'n avond? Jawel. Jawel, je wordt, je wordt alles wakker. Hè? Uh, met een goed gevoel. En, uh, de, de, de, het is het groeit wat ontspannender. En, uh, en de aandacht is gericht op het positieve. En, en alles wat, aandacht, wat je aandacht heeft, dat groeit. En dat geeft ook uh, weer heel veel energie. Het goede gevoel van Gert-Jan Verbeek. Hij vertelde het aan verslaggever Rob Fleur. Er is nieuws, er is alweer nieuws, kan ik bijna zeggen... over Formule 1-renstal Caterham. De Italiaan Jarno Trulli moet daar per direct het veld ruimen. En Trulli wordt vervangen door de Rus Vitaly Petrov. Caterham, dat is die stal die wij met extra belangstelling volgen... want Guido van der Garde maakt daar sinds kort ook deel van uit. Guido, goedenavond. Goedenavond. Wat, is, wat is volgens jou de reden van deze plotselinge wisseling? Nou, ja, wat de reden is, uh, dat weet ik ook niet. Ik, bedoel, uh, ik heb er ook niet veel meer van gekregen. Ik heb van de week natuurlijk wel gehoord dat, uh, dat die rijderswissel is gekomen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik, ik stond daar ook verrast van. Ik had natuurlijk ook verwacht gewoon dat Trulli zou rijden. Ja, Mag van, ik er dus ook doen. dan? Mag ik het Doei. raden dan? Gaat het ook hier om geld? We hebben eerder de uitzending al gehad over nou, Russisch geld. Dat, dat, zal, dat zal wel te maken hebben, ja. Daar dat, dat ben ik ook van overtuigd. Maar goed, het is Formule 1 en het blijft Formule 1. En uh, zulke dingen gebeuren ja. maar, Ik bedoel, daarnaast is Pettoff natuurlijk wel gedreven. En een jongen die er sowieso veel talent heeft. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat Trulli uh, ook alweer redelijk een leeftijd zat. Ja, dat is dus 37 ja. geloof ik, hè? Ja ja. ja, ja. Maar dat geld, is dat. Ja, kijk, geld is natuurlijk een sleutelwoord in de Formule 1. Je moet met een zak geld komen om überhaupt wat te kunnen. Maar is dat, zoals dat in het voetbal, dus nu ja, bijna de voetbalwereld veroverd, is dat ook bij de Formule 1 misschien wel gaande? Nou, dat, dat, dat denk ik niet zozeer. Ik bedoel, bij voetbal is het wel uh, heel extreem. Ja. En natuurlijk, Formule 1 gaat er heel veel geld ook om, om, om, uh, in om. Maar, maar aan de andere kant. Uh, er moeten wel talenten komen en uh, die komen ook steeds wel. En uh, natuurlijk de eerste paar teams in de Formule 1... die hebben gewoon rijden die, uh, die wel af en toe sponsoren vanuit het land mee kan nemen... maar die krijgen ook gewoon goed betaald. Ja, en Rusland wil graag een Grand Prix gaan organiseren. Daarom, dat is zou ook leuk als er dan Russen ook, meedoen. Dus, dus het zal ook wel misschien een beetje politieke reden zijn uh, uh, gemaakt mee te hebben. Maar aan de andere kant... Uh, ja, goed, het is zo. En uh, we zullen wel zien. Ik denk dat uh, dat voor, voor de fans uit Rusland is fantastisch is. Ja, voor Truly een hard gelach. Hè? Want die verklaarde nog overal een paar dagen geleden dat hij zich zeer zeker voelde van zijn plek. Ja, ja dat, uh, dat kan. Uh, dat kan helemaal zo. Dat, uh, ik, ik kan me ook niks aan doen voor hem. Ik hoop <laughs> nee, dat, dat is hij schaar. het anders vindt en, uh, en dat hij weer een beetje kan gaan regen. En hoe is het voor jou? Want ja, jij staat jij achter Trulli. Jij neemt dan aan dat als hij om welke reden dan ook plaats maakt... dat die plek voor jou is. En dan is daar ineens een rust. Ja, goed. Kijk, voor mij... Ik ben gewoon aangesteld als, als derde coureur. En als derf, uh, reserve reserverijder. Dus uh, ik moet me daar focussen. En in de weekenden, uh, als Formule 1 begint... Uh, dan, dan als met die jongens wat gebeurt ziek zwak of misselijk worden... Dan moet ik instappen en wat er voor het seizoen gebeurt, ja, daar, daar kan ik niks aan doen. Ja. maar, wat, maar wat, Hoe goed ken jij Petroff? Hoe, hoe goed is hij? Uh, ik ken hem redelijk goed. Ik heb met hem gereagd in GP2. Ik heb hem zelf nog verslagen. Hm. En, maar goed, ik denk dat die jongen wel goed is. Maar uh, ja, dat moet nu, nu allemaal blijken. We hebben de eerste rijder bij ons, dus de en Die heeft het afgelopen jaar heel goed gedaan. en uh, Die is gewoon wel een topvorming. Dus dat moet, dan moeten we maar even zien hoe dat tussen die twee gaat. Er wordt een uh, interessant gevecht. Ja, waar jij dan net achter zit en jij kent je ja. plek. Ah, ja, ik heb mijn plek en ik moet mijn ding doen. En ik, uh, dit jaar wordt gewoon een ongelooflijk leerjaar. Ik moet zorgen dat ik uh, zoveel mogelijk opneem, op schijf. En, uh, en als er wat gebeurt, dat ik, uh, dat ik klaarsta. En met een schuin oog kijken naar volgend jaar natuurlijk. Ja. Nou heeft met het vertrek van Trulli de Formule 1 geen Italiaan meer in de koningsklasse. Uh, ja. Uh, ja, dat is voor het eerst sinds de jaren zeventig zelfs. Wat zegt dat dan? Ja, ja, ja dat, is, dat is spijtig. Maar goed, zulke dingen gebeuren. Ik bedoel, de afgelopen paar jaar heeft Nederland ook geen formule 1 coureur gehad. En daarvoor uh, werd het best een tijdje. En uh, ja, goed, bedoel, voor, voor Italië is het natuurlijk wel zonder. Dat dus is wel echt een oud supportland. En uh, ik hoop voor hen dat ze weer snel een Italiaan krijgen. Ja. En het leven is hard, proef ik uit je woorden. Ook voor Italië Waarom het het leven is keihard en uh, een jaar, uh, om de vier jaar hebben ze een keer een wereldkampioenschap... en dan verliezen ze weer een keer in de Formule 1 -kereur. Ja, Het zijt het, het het zo, maar goed, als er weer een talent opkomt, uh, dan, dan verdient je het. Ja, helemaal waar. Giro van der Garde, dankjewel. Super, dankjewel, Goedjes. In Ahoy in Rotterdam ja. staan twee toppers van het tennis tegenover elkaar. David Denko en Gasker. Is de set al klaar, Mark? Ja, de eerste set uh, inmiddels gespeeld in uh, bijna een uur. Of ik moet zeggen iets meer dan een uur. Ja, wat is tennis dan toch een raar spelletje? Gasquet 5 3 voor Niks aan de hand. Stond goed te spelen. Was de baas op de baan. Werd gebroken. Ja, en toen knapte er toch iets bij de Fransman. Het, het werd allemaal ietsje minder. Ja, en dan zit Davidenko er als een havik bovenop. Het werd dus 5-4. Davidenko hield zijn service. 5-5. Gasquet moest opnieuw serveren. Leverde weer zijn service game in. 6-5. En uh, zojuist 7-5 in het voordeel van uh, Nicolai Davidenko. Gasquet dus 5-3- voor maar de eerste set het is toch gewonnen met 7-5 door Nicolai Davidenko. Die dankbaar gebruik gemaakt heeft van de steekjes die Casca liet vallen. Ja, en Davidenko, toch ook een speler die met heel veel ervaring heeft ooit in de top 3 van de wereld gestaan. Het is al even geleden, maar de ervaring heeft hij natuurlijk. Dat die, ja, die, die, die, die grijpt dat meteen aan. Die pakt elke kans die hij krijgt. En daardoor wint hij de eerste set met 7-5.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 Een heel klein liedje van Raccoon, Don't Give Up the Fight. Sven Kramer kan dit weekend in Moskou... voor de vijfde keer wereldkampioen allround worden. Alleen Oscar Mathiesen en Klaas Toenberg bereikten die mijlpaal. Maar een nieuwe titel is dit jaar zeker niet zo vanzelfsprekend als voorheen, voor Kramer. Hij is veranderd door lang leed en is nog niet de alleenheerser van Weleer. Dat bleek afgelopen weekend weer... toen hij in een rechtstreeks gevecht verloor van Bob de Jong op de vijf kilometer. In Moskou kijkt Steven Dalebout met Kramer terug op een interview uit 2008. Vlak voordat hij zijn tweede wereldtitel won... reageerde Kramer op... Drie stellingen. De tweede WK-titel kan nooit zo leuk zijn als de eerste. Ik, uh, ik ga er vanuit van wel. Uh, als ik die tweede WK-titel nog weet te bemachtigen... dan zou het voor mij uh, ja, een geweldig gevoel zijn... Dat ik, uh, dat ik de titel heb kunnen prologeren. De eerste keer is, altijd, is natuurlijk wel voor de eerste speciaal. Maar um, ja... Het, het elke keer op keer nog weer, weer kunnen doen. Dus het maakt het nu makkelijker op. Dus zeg maar, door die moeilijkheidsgraad maakt het aan de ene kant ook wel heel erg leuk. Je bent nu bezig met je vijfde. Maar ja, uh, het perspectief is, is ineens heel anders hè, door de hele geschiedenis. Ja, ja. Uh, ik, heb natuurlijk, uh, ik heb natuurlijk een heel moeilijk jaar gehad. En uh, ja, Ik heb, uh, ik heb uh, mijn ups en downs. En uh, over het algemeen, over het algemeen uh, gaat het hartstikke goed. Maar het is, nog, het is niet echt stabiel. En, uh, ik, heb, ik heb momenten dat het onwijs goed gaat, maar ik heb momenten dat het eigenlijk ja, gewoon niet heel makkelijk loopt. En uh, ja, dat, dat kost energie. Je had op, op een punt in je carrière ja, de luxe uh, dat je met die getalletjes bezig kon. De ja. derde, de vierde. Um, heb je dat nu laten varen of zit het dan toch nog wel zit het in je achterhoofd, die nummer vijf? Nou, ik, ben, ik moet het wel zeggen, ik ben er zelf nooit zo heel erg mee bezig geweest met die aantallen. is dus meer de buitenwacht. Maar. Uh, ja, op dit, op dit moment ben ik er zeker niet mee bezig. Nee. Zonder Gerard Kempers was ik nu lang zo goed niet geweest. Weet ik niet. Uh, ik, ga altijd, ik ga altijd uit van, van mijn eigen kracht en probeer op de steek van, van, van de, de mensen om me heen die veel kennis uh, vergaren. Het is gevaarlijk om alles, om alles aan één iemand op te hangen. Want ik vind wel dat je als sporter nooit afhankelijk van, van, van een trainer moet, moet zijn. Nou, ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd wat ik daarop geval antwoord, Jij ja. ja, zegt: na, dat weet ik niet. Um, ik ga altijd uit van eigen kracht. Ja, nou ja dat ga ik nog steeds. Uh. En... Uh... Ik denk, denk, dat heb ik al eerder gezegd, denk dat je wel als, als sporter niet te, niet te veel afhankelijk moet zijn van de, van, de, van de mensen om je heen. Je hebt natuurlijk wel mensen nodig en uiteindelijk kun je het ook niet alleen, maar om, om er echt afhankelijk van te zijn is wel gevaarlijk. Dat is ook iets wat je, wat je, wat je deze week eigenlijk weer herhaald hebt in, in het verhaal over, over jouw toekomst. Wat ga je na dit jaar doen? Mm -hmm. um, dus dat betreft ja, ben je niet echt van koers gewijzigd? Nee, ik, ja, ik sta er eigenlijk altijd, altijd al zo in en uh, ja, nu, nu nog steeds. Ja, hoe ziet het eruit, jouw toekomst? Ja, ik snap wel dat jij zegt dat je alle opties openhoudt. Uh, nou ja, uh, weet je, ik, ik, ik zeg het niet gewoon om, om, om het zeggen natuurlijk. Maar uh, voor mij is op dit moment uh, gewoon het WK het allerbelangrijkste en uh, die, die vlam moet branden. En uh, natuurlijk snap ik wel dat, dat uh, mensen allemaal wel graag weten hoe het zit, maar uh, ik focus me eerst hierop en dan uh, na het WK zien we verder. Ik ben bang voor het moment waarop alles verkeerd gaat. Ja. Hoe uitziet dat, die angst? Door uh, elke dag een wijzaar te trainen en proberen uh, je valkuilen te verbeteren. Ja, nou, Dat is hebben... een soort van profetische stelling. Ja, die, die hebben we gehad, ja. uh... daar was jij bang voor. Nou ja, weet je, op een gegeven moment ging alles uh, natuurlijk zo goed. en uh, Best wel in een dominante rol natuurlijk. Ik had ook als ik, als ik ziek was, of ik, of ik had een slechte dag, dan uh, ja, kon, ik, kon ik gewoon nog steeds winnen. En uh, ja, dat heb ik op dit moment niet en uh, daar, ben ik, daar ben ik wel weer naartoe aan het werken en dat wil ik uiteindelijk, ik wil uiteindelijk wel weer op dat niveau komen, maar daar ben ik nu nog niet. Wat heb je um, nou ja, bijvoorbeeld van, van, voor beeld van de concurrentie? Skobrev komt hier vanochtend bij de baan aanrijden in een grote zwarte Mercedes, als een beetje de man. Maar wat voor beeld heb jij van hem? Ja, nou ja, weet je, maar mij helemaal niks uit waar hij in aan kon rijden en uh, weet je, als hij het geschreven. Dat ging met de bus op... geloof ik hè? Ja, en uh, verschil moet zijn. Dat nou, tast ik een beetje in het duister bij hem. Hoe is dat bij jou? Heb, heb, jij, ruim, heb jij een beeld van hem, hoe die, nu, hoe die nu is? Ja, nou ja... Ik denk dat hij niet zo goed is als vorig jaar. En, uh, ik heb natuurlijk in Insta ook een paar keer tegen hem gereden. Maar uiteindelijk zijn dat ook maar trainingsstraatjes. En uh, ja, nu moet hij gewoon met de billen bloot. En jij, hoe voelt het voor jou? Um, nou je ja, bent gewoon weer favoriet. Nou ja, weer favoriet, weer favoriet. Uh, weet je, uh, ik heb natuurlijk... Ik kom natuurlijk weer in die rol door, door een Europees kampioenschap. Wat ik uh, achteraf best wel makkelijk heb gewonnen. En uh, ja, dan, dan krijg, krijg je dat. en uh, ja, ik, kan, ik kan het ook niet wegnemen en uh, dat is nou eenmaal zo. Maar ik vergeet zeker niet waar ik vandaan kom. En uh, dat, het, uh, dat het zeker geen 1-2'tje is. En uiteindelijk is het allemaal snel gegaan voor Kramer. Want hij wordt nu dus alweer als favoriet genoemd. Terwijl hij eigenlijk pas net terug is van een blessurejaar. Coach Gerard Kemkers geeft toe dat de rentree tot nu toe goed verloopt verloopt, maar dat hij vooral voorzichtig wil blijven. Hij heeft een smalle basis. Uh, hij heeft tot en met september heeft hij met vette letters boven zijn trainingsprogramma's gehad... van uh, revalidatieprogramma, revalidatieprogramma, revalidatieprogramma. Ja, het zegt heel veel over het talent Kramer. En, um, eh, en ik denk dat we hem samen met de dokter, dokter Peter Vergouwen, dat we hem heel goed uh, een weg hebben gewezen in het, uh, in het web van valkuilen... Ja, en dat, we hem nu, dat jullie hem nu mogen betitelen als een, als een kandidaat. Ik ben er iets voorzichtiger mee, ondanks dat ik snap dat ik geen voedingsbodem heb om dat te doen. Met, uh, met het EK-titel op zak en, en een aantal uitstekende trainingswedstrijden erna. Uh, maar ik blijf erg voorzichtig en ik blijf hem beschermen. Uh, omdat ik denk dat dat noodzakelijk is gezien. Het feit dat hij pas ergens vanaf oktober aan het trainen is. En, en nooit meer in kan halen wat anderen hebben gedaan. Dat zei Gerard Kempkes. Bij de vrouwen verdedigt iedereen Wüst dit weekend haar WK Allround titel. Op het EK Allround op de buitenbaan van Budapest werd ze nog derde. Maar alles wijst erop dat de zaken er voor Wüst nu beter voor staan. Ik voelde voor het EK ook goed en ik voel me nou misschien nog wel beter... want mijn periodisering is ook gemaakt hoor dat ik nu beter ben. En ja, alle tekenen zijn dat ik gewoon een goed prima weekend kan gaan draaien. En ja, ik voel me goed, de schaats gaat technisch Dus ja, voor mij uh, is het uh, zeker een weekend waarin ik uh, wil proberen mijn titel te prologeren. De WK Allround in Moskou morgen en overmorgen uitgebreid te beluisteren op Radio 1. Er zijn wereldbekerwedstrijden, baanwielrennen in Engeland, in Londen aan de gang. In Londen dus ja, in het spiksplinternieuwe stadion waar ook de Olympische uh, Spelen zijn en de Olympische wedstrijden worden gehouden de komende zomer. Jeroen Koster is voor ons in Londen. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, vergingen de Nederlanders die vandaag voor het eerst dus op die Olympische baan een wedstrijd mochten rijden? Nou, zeer wisselend. En dat lag niet aan de baan hoor, want die is inderdaad spitsplinter nieuw. Er is nog geen enkele wedstrijd opgereden tot deze wereldbeken. En het ene na het andere wereldrecord sneuvelde, vooral bij de vrouwen. Maar helaas, bij de Nederlanders ging het toch wat minder. Want er zijn uh, tien Olympische onderdelen, vijf bij de mannen, vijf bij de vrouwen. Maar op twee onderdelen kunnen we zo goed als zeker zeggen dat Nederland daar niet aan mee gaat doen. Dat is het omnium bij de mannen. Wim Stroeting uh, presteerde constant, met namelijk in de eerste twee onderdelen achttiende... Kansloos. En omdat Team Veld het in Peking en al eerder bij een andere werelddek had verprutst... komt Nederland gewoon puntentekort om daar mee te doen bij de Spelen. En ook de teamsprint van de mannen. Dat zag er heel goed uit. Geweldige opening. Echt de derde tijd van het hele veld. Hè. Dus het veld met de grote Franse ploeg met Boucher, De grote Britse ploeg met Hooy. 6.000 uitzinnige Britten op de tribune. Maar het ging mis bij de overname van uh, Teun Mulder op Roy van den Berg... En ze verprutsten het een beetje en werden negende. En het verschil met Polen was te klein. Het is dus een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar uh, Nederland moet het vijfde Europese land zijn. Want er mogen maar vijf landen namens Europa meedoen. Polen staat nu vijfde Nederland zesde. En dat gaat niet worden. Teleurstelling dus daar. Laten we even luisteren naar verslaggever Han Kok... in gesprek met een van die teamsprinters bij de mannen, Roy van den Berg. Ja, jullie hadden een superrace nodig. En dat leek het te worden, hè? Ja, het leek inderdaad te worden. We hadden ons allemaal supergoed voorbereid... Een week van tevoren zaten we in Nieuwpoort op, op een hartstikke fijne baan te trainen. Voelde me ook met de dag sterker worden, zoals ieder ander in ons team. En, uh, ik rijd hier een Dik PR, eerste rondje. En uh, ah, achteraf is super goed gedaan, ik ga de derde tijd. Alleen maak ik een klein foutje met uitgaande bocht richting de blauwe lijn. Waardoor het Mulder uh, niet uh, zijn uh, rondje volledig goed af kan werken door mijn fout. En, uh, waardoor we zeg maar nu net uh, er langs heen pissen. Als we hadden de derde openingstijd. Nou, als we het door hadden kunnen zetten, dan hadden we gewoon voor de medailles hier kunnen gaan. En dan hadden we gewoon voldoende plekken over gehad. Echt super zuur. Ja, en nu, hè, het is super zuur. En dan ga je concluderen. En is, hè, Je weet, je moet die polen voorbij. Ja. Je moet punten goed maken. En dan maak je de balans op. Ja, het, zijn, het is één plekje. Het is een schamele 30 punten. Ja, dat is kloten. Echt verschrikkelijk. En uh, ja, iedereen die er ook goed ziek van. En uh, ja, ik heb er gewoon weinig woorden voor. We trainen hier allemaal. Ik voor, we waren allemaal echt supergoeie supergoede doen. En ja, uh, ah, een klein rotfoutje, wat zeg maar, uh, nu echt uh, een grote gevolg heeft. Is dit het einde van jouw Olympische droom? Ah, het einde van mijn Olympische droom, het einde van de Olympische teamsprintdroom. Dat is gewoon uh, nou, het beroerdste. Kijk, als je jezelf een grote fout maakt en je bent de enige verantwoordelijk voor, kijk, dan kun je ermee leven. Maar ik heb nu mezelf ermee en twee andere jongens. En dat is echt het verschrikkelijke beroerdste van alles. Ben je niet erg streng voor jezelf? Ja, maar dat heb je ook wel nodig. Kijk, je gaat hier op het hoogste niveau mee. En uh, dan moet je op ieder klein ditje en datje moet je letten. En als ik, ik neem gewoon de volledige verantwoording voor me dat we hier gewoon kloot hebben gefietst. Dat zei Roy van den Berg, die niet lekker zal slapen. Jeroen Koster, is dat dan zo, jij kan dat dan uh, goed beoordelen... dat de Nederlanders gewoon tegenvallen? Of moet je dan zeggen dat al die andere landen... zich heel goed aan het prepareren zijn voor de Olympische Spelen... in een Olympisch jaar als iedereen steeds beter en beter wordt? Nou, dat laatste sowieso. De Britten fietsten uh, het afgelopen seizoen... had ook het seizoen daarvoor een beetje achter de feiten aan. Australië kwam op, Amerika... Frankrijk, zowel bij de mannen als bij de vrouwen uh, meer, de Australische verpulverde altijd Victoria Pendleton. De Fransen met die grote uh, Bougie in Apeldoorn. Die donkere sprinter, die was iedereen de baas. Ook Chris Hoy en ook Jason Kenny. Maar hier op de baan laten de Britten toch weer zien dat ze er klaar voor zijn. De, uh, bijvoorbeeld bij de teamspunt van de vrouwen, de Australische dames, een wereldrecord in de kwalificatie. En wat doen de Britse dames in de finale, in de rechtstreekse wel. Pendleton, jawel, met haar ploeggenoten, weer een wereldrecord. Duiken daar gewoon weer een tiende onder. Nou, bij de mannen, Weliswaar brons op de teamsprint, maar ik heb het uh, Britse volkslied heel vaak gehoord. En ja, dat baanjuwelennen is een beetje wat zeg maar, schaatsen voor ons op de winterspelen is. Is baanjuwelennen voor de Britten op de zomerspelen. Daar moeten de medailles van komen. En daarom ook die uitzinnige vreugde hier. En die Britten, reken maar dat die er staan in Londen. En Nederland, ja, één lichtpuntje. Maurits Hendricks is hier ook, de chef de mission. Die schrijft mee, kijkt altijd streng. Nou, kan twee onderdelen schrappen, dat scheelt weer. Lichtpuntje, de dames, de ploegachtervolging vierde in de kwalificatie, keurige tijd. Verloren de strijd om het brons weliswaar. Maar kwamen in de kwalificatie twee seconden tekort op de winnende ploeg. En dat werd uiteindelijk vier seconden. Waarom? Nou, omdat daar ook de Britse ploeg een fantastisch wereldrecord reed. Dus uiteindelijk is het een beetje van allebei. Nederland staat misschien een beetje stil en de andere landen doen dat laatste stapje de Olympus op, ja. richting Ronde straks. Tot slot even over de baan nog, Jeroen. Want jij zegt dat, je noemt al die wereldrecords. Je hoort ook overal terug dat het een hele snelle baan schijnt te zijn. Hoe kan bij het een baan snel zijn? Bij schaatsen snap ik dat. Want er, dan heb je te maken met ijs, dat beter is bijvoorbeeld. Maar hoe kan dat bij het baanwielrennen? Ja, het heeft hier niks met het dweilen te maken of <laughs> nee. inderdaad met het uh, uitliggen. Uh, het rare is, het spot eigenlijk met alle wetten. Want iedereen zegt altijd, het is altijd Syberisch-larisch hout. Het, zijn altijd, het is altijd dezelfde soort hout. Het zijn kleine plankjes, dat moet geschuurd, geholiend. Dat moet dan een aantal jaar liggen, zeggen ze. Het is dus een beetje zoals met wijn, dan wordt een wielenbaan beter. Maar, ja, dat is hier niet zo. De vorm van de baan is ook ijsvrij vierkant. Dat wil zeggen, de, de rechte stukken zijn wat korter en de bochten wat luier en wat langer. Dat hebben coureurs als Chris Hoy bijvoorbeeld vaak. Chris Hoy was adviseur. ...van de architect van deze baan, dus dat zal niet voor niet zo zijn. Maar op een of andere manier hebben ze hem goed geschuurd en goed geslepen. Hij rammelt ook niet, hè? over de baan in Apeldoorn hoor je nog steeds dat de renners zeggen... ...het rammelt als je eroverheen rijdt. Dat zijn allemaal losse plankjes, het, het is niet een laminaatvloer. Dat ziet er wel zo uit, maar dat is niet zo. En over het algemeen, ja, ze zijn razend tevreden over de accommodatie... ...over de, de, de luchtdruk, over de, de warmte. Het is, het is goed warm, daar houden die renners van. Ja, en ook over de snelheid. Ja, je maakt ons benieuwd naar de komende dagen. We gaan je nog terug horen. Jeroen Koster vanuit Londen. Dankjewel. Terug naar het voetbal. Heerenveen won vanavond de vrijdagavondwedstrijd van de Eredivisie... met 1-0 door een doelpunt van Djuricic. Het was al de vijfde zege op een rij voor Heerenveen. Nog zonder puntenverliezen ze de ploeg zelfs in 2012. En het staat nu derde met nu al meer punten... dan vorig jaar in het hele seizoen. Arno Vermeulen in gesprek met, met waarschijnlijk een trotse coach. Ron, uh, wat was het eigenlijk vanavond vanavond?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 Ja, bij NAC speelt er één mee. Die haalt drie van de lijn. Die bottengien. Dat is ook vervelend natuurlijk, hè? Ja, nou ja, dan moeten we ze maar beter inschieten. Maar dat, dat uh, de eindpaas in de afronding. En soms misschien een beetje geluk. Maar uh, ja, als je het geluk hebt, de vorige week hebben we dat nodig gehad. En uh, vandaag hadden we geen geluk nodig om te winnen. Vorig week was Jeroen ontevreden over het spel, nu natuurlijk niet. Nee, veel beter. Alleen, uh, ik, ik, ik denk wel dat, we, dat uh, als het gaat om de eindfase... dat een aantal jongens toch wel uh, ja, balen dat ze het niet meer uh, uitgehaald uh, hebben. De laatste actie van de wedstrijd was daar denk ik wel, uh, wel een beetje symbolisch voor. Knijp je hem dan toch tot de laatste minuut? Want ja, zo'n bal voor de goal en uh, er hoefde maar één en teen tussen te stoppen. En dat, dat was het ook bijna het geval. Dan is het toch raken. Ja, nee, dat, dat is zo. Maar knijpen was het niet, hoor. Want ik vond wel dat we ook in die fase... Nou, we, we hadden toch wel aardig onder controle, maar uh, ja, het kostte ook allemaal veel, uh, veel kracht. En hij kan inderdaad zo binnenvallen. En, uh, ze waren een paar keer waren ze, waren ze wel dreigend, en, uh, uh, maar het was niet genoeg van, van, uh, van hun kant. Luciano Narsik is geselecteerd voor Nels Elftal. Um, de tweede van als trainer.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 Dat zei Ron Jans, hoger mag. Twee punten staan ze nog af van PSV en AZ. Die moeten nog wel spelen dit weekend. Um, in Ahoy in Rotterdam wordt het misschien wel weer nachtwerk, Mark? Nou, dat zou zomaar kunnen, Harry, inderdaad. Uh, er is 1 uur en 23 minuten gespeeld. Een uh, ja, anderhalve set zit er inmiddels op. Nou, nog niet eens helemaal. 7-5 in de eerste set voor Nicolai Davidenko tegen Richard Gasquet. Het is nu 3-2 in het voordeel van Gasquet en in de tweede set. Ja, het is een leuke wedstrijd. Het is bij Vlaag een heel goede wedstrijd. En wat ook mooi is om te zien dat al die mensen die vanavond... Voor Federen kwamen om half acht. Dat die toch ook weer teruggekomen zijn naar de halve voor deze wedstrijd. tussen Nicolai Davidenko en Richard Gasquet. Nog net niks beslist. 7-5 dus in de eerste set voor Davidenko. Het is 3-2 in de tweede set voor Richard Gasquet. En wie het wil blijven volgen, dat kan bijvoorbeeld via onze website nos.nl. Daar kunt u de wedstrijd bekijken. Tot zover voor vanavond. Ik heb nog één uitslag uit de Italiaanse competitie. Internationale tegen Bologna werd vanavond met de hele wedstrijd Wesley Snyder erbij. 03. Inter verloor dus weer. Straks met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Thijs van der Brink. En wat ons betreft, heel graag tot morgen. Dan zijn we er uitgebreid. Sport op Radio 1. Morgen om 12 uur. Het WK schaatsen allround in Moskou. Titel blijft een titel en winnen blijft winnen. En s'avonds de Eredivisie, Herakles Roda. Ik boord, gaat het Ja, toch. De Graafschap PVV. Worden en van de Graafschap. Ado Excelsior. Ja, Met de binnen. van een slotfase een krijgt het nu wel. En om kwart voor negen, wordt RKC. En Mulder, stop, is van God. En OS langs de lijn, morgen om 12 uur en om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.